7 Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Oekraïnse passagiersvliegtuig dat gisteren in de buurt van Teheran neerstortte, is mogelijk per ongeluk neergehaald door het Iraanse luchtafweersysteem. Anonieme Amerikaanse bronnen denken dat de raketafweerinstallatie in Teheran op scherp stond na de Iraanse aanval op luchtmachtbasis in Irak en toen per ongeluk is geactiveerd. Het toestel zou zijn geraakt door een grondluchtraket van Russische makelij. Het Iraanse hoofd van de burgerlijke luchtvaart zegt dat het niet klopt dat het toestel is geraakt door een raket. Het is volgens hem onmogelijk en het zijn daarom volgens hem onlogische geruchten. De Boeing 737 stortte gisteren kort na het opstijgen neer. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven, voornamelijk Iraniërs en Canadezen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil onderzoeken... Wil onderzoeken of er een uitgebreider messenverbod op straat moet komen... blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel partijen zijn geschrokken van de recente incidenten met steekwapens. Zo werd er vorige maand in Drachten een jongen van 16 neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis. Eerder was er al een golf van steekincidenten onder jonge Rotterdammers. Op dit moment zijn onder meer stiletto's en vlindermessen al verboden. De Kamer wil bekijken of dat verbod moet worden uitgebreid.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 De politie waarschuwde eerder al dat de cocaïneproductie in Nederland steeds groter en geavanceerder wordt. Het weer, vanavond en vannacht meer regen, minimumtemperatuur een graad of zeven. Morgen eerst bewolkt en nat, smiddags droog en af en toe zon en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits lost nu dan toch echt vrij snel op. Er zijn nog een paar files over die rond de vijf minuten vertraging veroorzaken. De meeste vertraging is er nog wel bij Amsterdam op de A10, op de ring zuid richting Almere. Daar was een ongeluk gebeurd en je hebt daar nog een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En op de N200 van Amsterdam naar halfweg nog tien minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A10 en halfweg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is, uh, nou, het is al vier of vier, vijf jaar geleden ja, inmiddels ja. alweer aan het en zijn begonnen. En, uh, ja, gezellig. Kan niet wachten. Kortste dag uh, is alweer geweest. Ja, hi. Mag ik een uh, kopje thee voor ja. mij? Een rooibosthee, heb je dat? Ja, die heb ik. Voor mij groene. Komt eraan. daar. Hadden nog de lunchkaart willen zien? Nee, nee hoor, dankjewel. Net als uh, recht Zandvoort er twee haringen op, hey. Ja. Nou ja, jij bent nog meer zonder. We kennen elkaar al uh, nou, sinds uh, ons tiende jaar, denk ik. Zoiets. Ja, zoiets. We kwamen hoofd, elkaar uh, tegen. En uh... nee, eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Nee. We hebben we al het contact gehad en allemaal leuke dingen gedaan. We hebben plaat gemaakt. We hebben, uh, jij bent natuurlijk. Uh,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 televisie is natuurlijk uh, ja dat, dat, dat, dat vergt meer tijd om te maken ja. uh, veel meer wachten veel meer uh, ja je ja. hebt met veel meer disciplines te maken dus dat is, ja. is dan okay. een ander uh, een ander gegeven ja, inderdaad ja en in het genre waar we ons uh, mee bemoeien bijna de team dan dat is uh, ja, een categorie uh, een eenvoudige humor let me tell you a secret put it in your heart and keep it something that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 Ja hoor, dankjewel. Ja, uh, KLM is natuurlijk een enorme grote werkgever voor heel veel mensen in, van de re, in de regio. Uh, werken, daar, werken, daar ook, en werken daar ook veel uh, zandvormers? Uh, ja, best wel eigenlijk. Ik ja, ken wel een aantal mensen dat in Zandvoort Die uh, ook uh, behoorlijk lang bij de KLM werken. Ja, dat ja, is natuurlijk uh, helemaal voor de, de, deze regio. Uh,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 Kun je blijven liggen tot het licht is. Je, je, je, je stond best heel vroeg op, hè? Ja, kwart voor vijf. Goedemorgen. Ja. En dan uh, kwart voor vijf je bed uit. En dan uh, hoe, hoe, hoe zag de dag er dan uit? Ja, een uitgebreid ontbijten moet ik natuurlijk wel. Ik kan niet zo de deur uitlopen. Dus, uh, armoe als je in de auto een boterham moet eten op kantoor. Dus dat gebeurt uh, thuis onder het genot van een uh, grote mok thee. En, uh,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 Jim the day that I die This'll be the day that I die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 This will be the day that I die. They were singing bye bye, Miss American bye. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this will be the day that I die. Wat heb jij met Amerikaanse auto?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 ja, de perons perons worden verbreed, en, en, uh, dus ja, daar dat, dat, dat gaat nog wel wat gebeuren, dus ja het ja, is wel gaaf. Ja, we allemaal prachtig. Ja. Ja. Hulde voor uh, degene die daar allemaal zo hard voor gewerkt Absoluut. hebben, dat het voor elkaar ja I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really I'm up, I'm going down, I'm in it don't even ask. When I find myself in the middle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 En natuurlijk uh, familie van Prins Vachtgoed, uh, zijn Prins, opa, Prins Bernhard hebben we het erover. Nou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 We'll fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. Zie jij in Zandvoort een, uh, het verbeteren in, in kwaliteit en in uh, uh, alles wat er gebeurt? Er zijn natuurlijk heel veel dingen die nog stilstaan, het Badertorenplein is natuurlijk blijft een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 Tenzij uh, hij min of meer wordt, uh, nou, zwaar woord, maar gedwongen door de omstandigheden die zich nu aandienen met uh, de bereikbaarheid van Zandvoort. We hebben het helaas, helaas, eigenlijk goed, maar twee wegen: ja. de zeeweg en. Uh, Gooit je de eerste vierbaansweg van Nederland, meen je dat? wist je dat? Nee, ja. meen je dat? Allereerste eerste vierbaansweg van Nederland, 1920 gebouwd, hè? Ja, dat weet ja. ik precies, ja, het staat nu in het Zandwiskandje. Oké. 1920, je 20, een foto, dat is wel ja. uh, ja. grappig. Ja, grappig. Hmm. Maar, uh, dus dat is op zich een uitdaging en wellicht dat hij in het kader daarvan, ja. van de bereikbaarheid,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 Totdat ik terugkwam en toen uh, ja, ben ik toch op een hele andere manier naar gaan kijken. En ben het uh, uh, bijzonder uh, aangenaam uh, uh, uh, vind ik het om hier te wonen en te leven. Uh, veel leuker eigenlijk dan in een gooi. En dat, uh, dat komt omdat de samenhorigheid hier in Zandvoort veel malen groter is dan in de andere ja, dorpen. Het aantal inwoners is er toch nog een kern van veel inwoners die hier ja. een hele leven hebben gewoond. Ja. En uh, ja, dat geeft wel een. Uh, sociaal beeld van uh, gezelligheid. Ja, en, absoluut. Uh, ons kent ons. Ja. En er is geen, bij wijze van spreken geen horecagelegenheid in Zandvoort die je uh, waarbij je niemand uh, ziet die je kent. Ja. Dus.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 Van, uh, ja. toen nog Jaap en Han, en Ham, ja. huidig uitbater van Molly, maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap, dat was hier, ja, dat was fantastische ja. ja. En de Oasebar kom ik ook wel eens, ja.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 Ja, moeder was uh, vooral bekend van het uh, kaasblokje. Van klaar en, en de bitterbal. bitterbal. De bitterbal. <laughs> de bitterbal. Ja. Zondagmiddag was het bal, bitterbal eigenlijk. Een balletje van Trix. Ja, een balletje ja. van Trix. Ja, wie ja. ja, kent ja, die niet? Kippie van Trixie had, ja. had je ook Kipje ja. van Trixie had je ook Als ze restaurant was geweest, zat ze elke avond vol. <laughs> ja.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 Dan denk Gurney. Al die, die oude rups. Ja, je kent het verhaal van, ja. uh, van uh, ka uh, Karin uh, Piek.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 Het zijn ja, laptops of video. Ja, ja, ja. ja, het is uh, NASA. Het ja. is uh, de rocket science. Ja. En, en uh, wat dat betreft vind ik het... Ik vind het heel leuk om het te volgen. Op die manier Weet je al niet alleen de coureurs. Ook wel. Maar het heeft natuurlijk ook met de teams te maken. Met het geld. En met uh, nou ja, alles wat erbij zit. Ja. En dat dat straks weer hier uh, uh, in de rond gaat. Ja, dat dus dat is fantastisch. Daar kunnen we trots op zijn. Daar kunnen we zeker trots op ja. zijn. En, en uh, zeker dat dat... Uh, uh, voor elkaar is gekregen door iemand die uh, niet uit Zandvoort komt, maar ja, gelukkig wel een soort van uh, power heeft om, om, om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ik ken de vorige eigenaar van het circuit uh, vrij goed, en daar hebben ik mee gesproken en die heeft hem verkocht aan... Uh, nee, is dat de ons, of was Nee, dat die was uh, Jerry Langelaar. Ah. En Jerry Langelaar, die, die was een van de eigenaar van het circuit, en die zegt, we hebben overal aangedacht, behalve aan de uh, mensen die tegen het circuit waren.